Goedenavond, ik ben Stef Banstra en dit is het nieuws van NWS op 3. Een groot deel van de oppositie in de Tweede Kamer... heeft het vertrouwen in premier Rutte opgezegd. Jesse Klaver diende net een motie van wantrouwen in... tijdens het debat over de Groningse gaswinning. Hij is de afgelopen 13 jaar hierbij betrokken geweest. En op de momenten dat hij had kunnen ingrijpen is dat, is dat niet gebeurd. De zelfreflectie die we vandaag hebben gezien, die, die schoot tekort. En daarmee denk ik niet dat deze minister-president in staat is... om het vertrouwen te herstellen dan wel op goede wijze leiding te geven aan de hersteloperatie en alles wat er moet gebeuren in Groningen. Ja, niet alleen GroenLinks, maar ook negen andere partijen willen dat Rutte een andere baan zoekt. Later vanavond weten we hoe de regeringspartijen erover denken. De kans is wel klein dat zij het steunen. In Nijverdal in Overijssel is er een inval geweest bij een groot kunstgrasbedrijf. Het gaat om Tenkate, dat kunstgras over de hele wereld verkoopt. De Europese Commissie denkt dat ze aan kartelvorming hebben gedaan. En dat betekent dat ze in het geheim afspraken zouden hebben gemaakt met andere kunstgrasbedrijven over de prijs, zodat ze niet meer hoeven te concurreren. Ze kunnen een boete krijgen die maximaal 10% van een jaaromzet is. Een grote zeearend die was ontsnapt uit een Belgisch park is na maanden zoeken teruggevonden in Utrecht. Het dier is gevangen in een boom langs een provinciale weg. En dat gebeurde met een verdovingspel. Ja, dat klinkt heftig, maar gelukkig ging alles goed. Het dier is wel flink verzwakt, zegt een dierarts. De zeearend moet nu even aansterken in een opvang in de buurt en gaat daarna weer terug naar België. De Russische president Poetin heeft helemaal geen spannend spionnenleven gehad. Dat zegt het blad Der Spiegel. Al jaren gaan er geruchten over de wildste avonturen die Poetin als geheime agent zou hebben gehad. Stiekeme ontmoetingen met terroristen, spionnen recruteren en zelfs met bommen gooien. Poetin droomt een kind soort of te worden, is the Russian version of James Bond. Ja, maar een echte James Bond is Poetin nooit geweest, blijkt uit het Duitse onderzoek. Hij zou eigenlijk alleen maar saai papierwerk hebben gedaan. Heb ik nog wat weer voor je? Ja, als je buiten zit, misschien toch even een visje aantrekken, zo het koelt af naar een graad of 11. Morgen is er veel zon, maar ook kans op een bui dan 25 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden op de weg. En tot zover de ANWB verkeersinformatie. Zin in Zandvoort is Zin in ZFM. Zin in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 Welkom terug bij het tweede uur van uh, FanFM samen met Bonnie over Oscar Petersen. We hoorden net uh, een title of Taking a, Taking a Chance on Love. En ik moet zeggen het klinkt heel anders, heel helder, uh, anders dan andere opnames. Ja, dat klopt en dat is te danken aan, uh, aan Hans-Georg Brunnerschweer. Dat was een miljonair, een Duitse miljonair... En die had zoveel geld dat hij gewoon alles wat hij wilde doen, kon hij gewoon doen. En op een dag uh, nodigde hij Oscar Piedersen uit om thuis bij hem een concert te geven. Een huisconcert. Okay, ja. Hij belde Norman Grants op van kan ik het uh, trio huren voor een avondje. Want jullie zijn dan in, Ju in Zürich. Ze waren toen in Zürich okay, op een bepaalde yeah. tijd. Dus dat ligt dichtbij uh, Vielingen in Duitsland. Dat is in het uh, zwarte woud waar hij woonde. Mm -hmm. En uh, de, het idee was dat Hans-Georg Brunsweer uh, het trio kon opnemen... Dus, dus opname kon maken voor zijn eigen plezier. Dus niet om uit te brengen, nee. in eerste instantie, maar voor zijn eigen plezier. En uh, dat mocht van uh, uh, Norman Grant, want hij betaalde gewoon de fee van een concert. Dus ja, het trio ik, werd ja, gewoon ja. betaald als zij een concertact. Ja. Uh, dus in die uh, jaren, ik meen 1963, dat, dat Pieters een trio in Zürich was... gingen ze s'nachts... Met de auto werden ze gebracht naar het huis van Hans Kerk Brunensweer. Dus ze kwamen echt ah. om twee uur s'nachts ergens uh, ze daar aan. Ja ja, ja, ja. ja. Daar zaten een stuk of twintig, dertig mensen in die woonkamer. En dat waren vrienden en liefhebbers die Hans Kerk had uh, uitgenodigd om daarbij te zijn. Bij het concert en ook bij de opname. Ja. Dus het uh, trio uh, begon te spelen. En Hans Kerk zat boven in, een, uh, in zijn slaapkamer, toen de tijd nog, met als een apparatuur. Die nam het gewoon op. Oké. Okay, yeah. En toen Oscar dat uh, naluisterde, of hoe zeg je dat, dat hij dus, in de, in de, dus de opname nog een keer yes, luisterde. Ja, inderdaad. Yeah. Yeah. was hij echt flabbergasted uh, over het geluid. En okay. hoe komt dat? Dat heeft te maken met de opnametechniek die Hans Kerk-Brunnersweer ook uh, gebruikt heeft. Die heeft namelijk drie microfoons bovenop de snaar, of vlak boven de snaar van de vleugel, gesitueerd, oh, okay. heel gepositioneerd. Ja, ja, ja, heel anders dan uh, bijvoorbeeld in de klassieke muziek, ja. waar gewoon een enkele in de ruimte zeg maar, microfoon totaal staat, totaalopname is. Ja, ja, ja, ja, waar, ja. Waarbij ook de, de ruimte hoort, zeg maar. Ja. En uh, dus je krijgt een hele heldere klank. En het was zijn bedoeling om de vleugel zo op te nemen dat de luisteraar het idee had dat hij zelf vleugel speelde, dus dat hij voor de vleugel zat. Okay. Dus dat betekent in het linkerkanaal de bas. Ja, natuurlijk. Het ja. Middenregister, een beetje in het midden, en ja. het hoge register rechts van de, okay. van de, de speaker. Ja. En dat was zo'n succes dat uh, Pietersen elk jaar. Hij maakte met uh, Brune Schweer de afspraak dat hij elk jaar als hij in Europa was, zou terugkomen om opnames te maken in de studio of, oh, okay. of in de huiskamer, zeg ja. maar, van Hans Kerk. Brune en dan Schwer. wel officiële opnames die. die Nee, nog niet. Oh, niet. Uh, want destijds was Oscar onder een contract. Ik weet even niet meer onder welk uh, label. Dus er mochten geen andere dingen van hem worden uitgebracht. Oh. Het uitbrengen van de opname van Oscar Peterson... Uh, kon er gebeuren omdat Norman Grant op een gegeven moment... Uh, zijn Verve label had verkocht aan Universal, geloof ik. Oh, ja. En dan kon Oscar even de tijd niet worden opgenomen. En toen dacht hij van nou... Toen vroeg hij Hans ook van mag ik het dan uitbrengen? Ja, Kippen, natuurlijk. Ja. Banden vol. Ja. Dat mocht uiteindelijk. En dat betekende dat er eerst vier platen werden uitgebracht in... Een 1968 richtte oh. Hans-Georg Brunschweer zijn platenlabel MPS op. Oh. MPS staat voor Production Zwartewald. Ah, ja, mooi. En later wordt het vertaald in Most Perfect Sound. Dat klopt oh, dan ook wel. Ja, ook dat, ja. ja. Op een gegeven moment zijn die opnames wel uitgebracht in een bepaalde set of zo? Ja, eerst op plaat en ja. later gewoon op CD-sets. Natuurlijk in ja. de jaren 90, 80, 90 en ook veel later. Ja. En helaas stierf Hans-Georg en die komt te overlijden. Ja. En maar voor die tijd had hij nog wel een soort set klaarstaan. Klaargemaakt om uit te brengen. En dat ja, waren ja. nog niet uh, eerder. Uh, dus nog niet meer eerder uitgebrachte nummers. Oké, okay, wat leuk. Opname. Ja. En het uh, leuke aan dit verhaal is dat ik uh, op bescheiden wijze heb mogen meewerken aan het, ja, ik zal maar zeggen, aan het uitzoeken van de nummers. Ja. Dat wil zeggen dat een vriend van mij goede kennis van mij, Arnold van Kampen... die ook vriend was, bevriend was met Oscar... met Oscar Pietersen. Okay, en ja? ook groot kennen was, ook grote ja. platencollectie had. Uh, die kreeg op een dag... een cd binnen... via uh, Universal Music Duitsland. En daar stonden... dus die opnames op die nog nergens... Uh, waren uitgebracht. Maar er stond niks bij, er was niks bij vermeld... in de zin van wie, uh, wie zijn de... bassisten, de drummer... Wie zijn, uh, uh, uh, welke opnamedata... dat stond helemaal... Nergens Ik kan me iets bevoorstellen. Dus het was de vraag toen aan Arnold van Kampen: goh, kun jij daar chocola van maken? ik maar zo zeggen. En toen belde Arnold mee en zei van nou ik heb een cd met allemaal onuitgebracht materiaal. Kom nou even naar mij toe, dan kunnen we daarna luisteren. Misschien weet jij wie de bassist is op dit nummer en dat doen op dat nummer. Dus ik ging naar hem toe. En op zijn fantastische box... dat allemaal mogen beluisteren. En de speciale aan die box is dat het... Uh, uh, er dus niks aan geklooid, laat ik het zo zeggen. Het zijn gewoon de originele opnames... die uh, gewoon één op één... op CD zijn gezet. Uh, nee, helaas nee? niet. Ik, heb natuurlijk, ik kan het vergelijken. Want ik heb ja. ook van Arnold destijds... een cd mogen ontvangen... waarop de muziek stond zoals hij bedoeld was... Ja. in de mixage. En later is dat uh, gemixt natuurlijk... door NPS en dat... In mijn beleving is dat het een zwak aftreksel ervan. Oh, okay. Dus ja, er zijn ja, ja. dingen uitgefilterd die juist niet uitgefilterd hadden mogen en moeten worden. Dat hmm, okay. is mijn opinie. Ja. En het volgende nummer, Little Girl Blue, is dat ook een uh, uh, nummer van die CD-box? Uh, ja, die komt, dat, uh, uh, die komt ook voort uit die CD-box. En dat is een speciale soloplaat die Oscar toen maakte. En uh, ik meen in 1968, geloof ik. En Little Girl Blue is een van mijn favoriete nummers. Oké, okay, dan gaan we even luisteren naar Little Girl Blue. En dan kan je je navertellen waarom je het zo mooi ja, vindt. Waarom okay. het jouw mooiste Oscar Pieter nummer is. Hier komt hij. Little Girl Blue, waarom is dat jouw mooiste nummer? Uh, dat is mijn mooiste nummer, omdat ik vind dat uh, Oscar daar uh, ja, zijn hele ziel in legt. Dat doet hij natuurlijk in al zijn muziek, maar juist zo'n ballad. Uh, de manier waarop hij dat ook met veel dynamiek ook speelt en ook, in, en ook met een bepaalde rust. Dat is ook mijn soort muziek, zou ik maar zeggen. Het is het muziek wat ik verhoud. En uh, ja, dat heeft ook een bepaalde elegantie. En. Er zitten ook veel kenmerken in van Claude Debussy. De, de klassieke componist Claude Debussy. En ja. Het is uh, feit dat Oscar groot fan was van Claude Debussy onder andere. Ja. Dus je hoort ook de harmonieën, uh, de pianistische harmonie van Claude Debussy terug in Little Girl Blue. Oké, okay. ja. ja, dan had het natuurlijk klassieke achtergrond. Dat klopt, ja. ja. Dat we allemaal meegespeeld hebben. Dat speelt altijd mee. Ook als hij ja. anders werk speelt. Maar over het algemeen kun je zeggen dat zijn klassieke opleiding heel erg aanwezig is in zijn stijl. In zijn manier van, wat ik al eerder zei, totaal piano ja, ja. behandeling van het instrument. Eigenlijk een andere vraag. Hij heeft veel, schreef hij zijn eigen muziek? Ja. Oscar heeft ook heel veel gecomponeerd. Of niet heel veel. Maar heeft ook een aantal bekende composities op zijn naam staan. Waaronder bijvoorbeeld Him to Freedom. Ja. Dat is een nummer dat ook door de burgerrechtenbeweging in de VS in de jaren 60 met Martin Luther King als een soort hymne werd uh, ja, bestempeld. Okay, dus dat ja. is best wel een van zijn ja. beroemdste nummers. Heb je Oscar Pietersen nog live gezien eigenlijk? Heb je hem wel eens ontmoet? Uh, ja, ik heb hem twee keer mogen ontmoeten. Eén keer was heel kort in uh, Tuzinski, dus tijdens of liever gezegd na het concert. Uh, ben ik naar hem toe gegaan, natuurlijk de bekende handtekening. Uh, Tuurlijk, eh, wat ja. de meeste fans doen als een artiest ja. uh, zien en horen. Dus ik ben naar hem toe gegaan, heb een handje gegeven. Heb toen een, uh, Op het kaartje, dus de toegangskaartje, heb ik een uh, handtekening ontvangen. En dat was het. Verder was er geen uh, ja, gesprek of iets dergelijks. Dat is gewoon zoals het gaat. Ja. Mijn tweede ontmoeting met Pietersen was van een heel andere orde. En dat is wel een leuk verhaal om te vertellen. Want ja? ik heb hem, uh, laat ik het zeggen. Op intuïtie heb ik hem ontmoet. Oh, oké. Okay. En ja. dat uh, ging als volgt. Uh, dan praat ik over het jaar 2005. Het jaar 2005 kwam Oscar, Oscar Piedersen naar het Noordse Jazz Festival in Den Haag. Uh, nadat hij er negen jaar niet geweest was. Maar dat is een ander verhaal. Dat ja. Misschien komen we daar nog op. Oh. Maar even over mijn ontmoeting. Op een ochtend werd ik wakker. En had het gevoel, ik moet nu naar Den Haag. Want ik ga daar Oscar Piedersen ontmoeten. Echt waar? Ja, zo ging dat. En uh, het was midden in de zomer in augustus, of in juli geloof ik. In ieder geval, het was behoorlijk warm. En ik dacht, nou als ik die man ga ontmoeten, wil ik er wel een beetje ja, netjes uitzien. Dus ik heb Tuurlijk. toen uh, drie delen grijs aangedaan met een stropdas, met ik geloof, 28 graden. Dus dat was niet zo slim, maar ik heb het wel gedaan. En toen ben ik met de trein naar Den Haag gegaan. En ik wist van Arnold van Kampen dat Oscar never ever in het uh, Bel Air Hotel uh, zat... waar mm -hmm. de, de meeste muzici werden ondergebracht van het Noordzee. Maar hij zat altijd in het uh, Des Endes, het chique Des Andes. Okay. Dus ik liep uh, naar het Des Andes Hotel toe en tot mijn grote schrik stond hij in de stijgers. Het hotel was gesloten. <laughs> dus ik dacht <laughs> nog van, ja, wat nu? Ik dacht, ik ga niet de hele weg weer... Uh, weer nee. Onverricht de zaken <laughs> terug. Toen heb ik gewoon een tram gepakt. Ik ben gewoon een tram ingestapt. En die bracht mij naar Scheveningen. En toen zag ik het Koerhuis. En toen kreeg ik een intuïtie. Uh, toen kreeg ik een ingeving. Ik zei van, hij zit hier. Want het, het Koerhuis het is, ko is, is, is een hotel. In. Ja, is ook een, een hotel. hotel. Ja. Ja. Dus ik ben uitgestapt. ben naar ja. dat hotel toegelopen. En bij de receptie gewoon gevraagd... Zit uh, Oscar Pietersen hier? Ik denk, ja... Gewoon maar vragen. Nee, heb je. Ja. Het antwoord was... Ja, wij doen geen mededelingen over gasten. Dus ik wist dat hij er zat. Want anders hadden ze gewoon gezegd... Nee, die ziet hij niet. Ja, Op het moment slecht, dat ze ja. zeggen... Van, hè, wij doen geen mededelingen. Dan is het duidelijk dat hij er zat. Dus ja. ze wilden geen mededelingen doen. Ik denk... Ik, uh, ik blijf in de buurt. Ik heb even een rondje strand gemaakt. Even een handelingetje Ben weer teruggegaan. Ik was net de receptie weer... Uh, of het hotel binnengelopen En achter mij stopte een auto. En daar... Stond op artiestenvervoer. Ik denk, nou, die zal toch wel weten waar Oscar Pietersen is. Ja. Dus die chauffeur van die, uh, van die auto die, uh, die gaat het hotel binnen. En ik vroeg aan hem: hoe weet u waar Oscar Pietersen is? Ik zeg, hij zegt ja, die ga ik nu halen. Die kom ik halen. Oh, oh. Nou, dank u wel. Ja. Dus ik heb even in de lobby gewacht een tijdje. Nou, en na pakkenbeet 20 minuten kwam hij, kwam hij naar buiten. Via de lift naar beneden in een rolstoel, weliswaar, dat had ook ongemak, lichamelijk ongemak ja, op dat moment. Okay. Geduwd door zijn vrouw, geflankeerd door zijn dochter. Ik heb hem even ja, kort aangesproken. Ik had hem ook nog een presentatie gemaakt die ik van mezelf had gemaakt, waarop stond dat ik zijn muziek speelde, dus een programmaboekje ja, als het ja, ware, ja, ja. zijn composities met name. Ja. En dat was het dan dat was de ontmoeting. Dus puur op intuïtie wist ik gewoon, voelde ik, daar is hij en ik ga hem vandaag ontmoeten. En dat, dat is ook leuk. zo gebeurd. Ja. Dat is dus leuke ontmoetingen. Ja, ja, zeker. En je absoluut. hebt hem echt een beetje gesproken wel. Nou, niet echt. Nee? Gewoon kort in de zin van gewoon, uh, fijn ja. dat u bent. Uh, succes met ja. het optreden. Ja. Leuke anekdote, ja. Heeft hij ook wel eens met andere muzikanten gewerkt? Ja, zeker. Hij heeft, zeg maar dat, Ray Brown, zijn zeg maar vaste bassist, heeft hij 15 jaar mee gewerkt. Tot, ik meen 1966. Toen heeft hij nog met andere mensen gewerkt, andere bassisten, onder andere Sam Jones. Nog een heleboel andere drummers, gitaristen, etc. Maar een van de belangrijkste ja, wisselingen van de wacht is met de Deense bassist Niels Henning Ørsted Pedersen. Okay. Die werd in 1971 werd hij aangetrokken tot de Oscar Piedersen-trio. En dat gebeurde puur omdat zijn uh, toenmalige bassist Jiri Maraz, dat was een Tsjechisch uh, bassist... Ja. Die was gevlucht naar Amerika en er zouden in Tsjechië Osk, uh, zouden daar uh, concerten gepland zijn. Ja? Ja. Dus daar kon hij uh, kon niet doorgaan. Nee, nee dus nee, die nee. Jiri die had zoiets daar wil ik niet meer uh, naar nee. terug. Nee. Nee. Dus toen uh, moest er een andere bassist gezocht worden. Okay. En op een gegeven moment zei ook Ray Brown, van: Nou, de enige bassist die jou zou kunnen bijhouden is dus Niels Henning. En, okay. uh, en ook uh, ja. uiteindelijk naar een heleboel bassisten, ook andere bassisten gebeld te hebben die op een gegeven moment die gewoon niet konden, die datum werd ja. Niels Henning ah, aangesproken okay. ook door uh, Norman, Norman Grants en toen gaf hij aan, ja ik kan dus uh, okay. maar laten we even gaan luisteren naar een uh, nummer ja. met Niels Henning, Henning ja. jonger than Springtime ja, ja. is gehoord dat Denen heel goed in jazzmuziek zijn. Dat klopt. Dat is, ja? uh, dat, die, er zijn heel veel Denen die goede uh, jazzmuziek ja? zijn. Dat is, heel, dat is zeker waar, absoluut. Hoe zou dat nou komen inderdaad? Ja? Nou, ik denk dat dat ook komt, dat ook veel Amerikaanse jazzmuzieci ook veel naar Denemarken zijn gegaan in de jaren 60, 50, 60, 70. Okay. Onder andere, Ben Webster heeft daar ook een tijdje ja? gewoond. voordat hij in Amsterdam... Ben, ben Webster heeft ook in Amsterdam gewoond. daar is oh, ook is al verleden. Ook niet, nee. Nee. Maar... Uh, ja, ik denk dat, dat het ook in het bloed zit. Ik weet het niet. Okay. <laughs> dat ze dat gewoon, die feel gewoon goed kunnen, kunnen hebben. Ja, maar ik zie hier een foto met een hele grote bas. Ja. Uh, uh, uh, uh, geen wel? Nee, geen nee, basgitaar. Nee, nee, nee, echt gewoon een uh, contrabas. En Niels Henning speelt echt de contrabas alsof hij viool speelt of gitaar. Okay. Zonder, zonder frets dan, hè? Ja, maar hij plukt wel. En niet zo'n beetje ook. Maar dat, dat, nee? dat heeft iedereen kunnen horen. Ja, Zojuist. jonger ja, ja, ja, than springtime. Oké. Okay. Hebben we het ook al over Oscar Pieters als vocalistenbegeleider begeleider inderdaad. Dat dus ja. heeft hij veel gedaan eigenlijk. Hè? Ja, dat heeft hij veel ja. gedaan. Vooral uh, Elvis Gerald natuurlijk, in zijn jaren uh, 50, 60 en 70 periode met uh, Jazz en the Philharmonic. Ja. Uh, maar ook Sarah Vaughan bijvoorbeeld. En ik vind dat een van de mooiste opnamen waarbij je ook goed kunt horen. En vooral voelen hoe de interactie tussen een vocalist en een pianist zijn dat ze hetzelfde ademen, zeg maar. Okay. Dus de muziek ja. op dezelfde manier als een organisch iets. Uh, ja tot expressie brengen. En dat is te horen in het volgende nummer, More Than You Know. Sarah okay. Vaughan, vocalist, Oscar Peterson, piano. true Man of my heart, I love you. I love you so. Lately, I find you. If you got tired and said goodbye, more than I'd show. Without it natuurlijk niet alleen mensen begeleid. Hij is ook uh, als solist wel opgetreden. Hè? Zeer zeker. Hij heeft vanaf de jaren zeventig, is hij als, uh, ook veelvuldig als solist, uh, heeft hij concerten gegeven. Het was met name Duke Ellington, de grote Duke Ellington, het Duke Ellington Orchestra, die tegen hem zei van, uh, ja, fantastisch wat je met je groep doet, maar het zou natuurlijk ook mooi zijn als de mensen kunnen luisteren uh, naar de caviar zonder de uien en Echt dus waar? Ja. Dus met andere woorden zonder de bas en de drums. Oké. Okay, en ja. toen is hij vanaf, ik meen 1971 heeft hij, dus heeft hij die plaat al gemaakt in meen 68 met Little yeah, Girl yeah. Blue. Maar dat was gewoon een plaat, eenmalige opname en pas in 1971 werd het echt menes. Toen is hij ook de wereld overgedoerd met, ja, ja. met zijn solo repertoire zeg maar. Oh, okay, knap. Ja. En uh, ja, daar, daar kun je in feite alles in terugvinden van wie Pietersen is. Ook okay. als me, gewoon als mens, als muzikus. Yeah. En uh, een fenomenaal techniek, maar vooral heel muzikaal. En dat is denk ik wat okay. vele critici uh, misschien niet kunnen of willen begrijpen... is dat het over muzikaliteit gaat en niet zozeer over techniek. Dan laten we dan even luisteren. Round Midnight? Round Midnight, ja. Yeah. Yeah. Ladies and gentlemen, it's my great honor to introduce you introduceren, Mr. Ast Pietersen. Dat is een hekstellingen. En nog even terugkomen op die musicaliteit dan inderdaad. Uh, daar moet je iets dieper op ingaan, denk ik. Is mm -hmm. dat de compositie, het gebruik van... Uh, ja? ja, dat, ja? dat is de, de, de manier van hoe hij de, de, de vleugel uh, ja, streelt, zeg maar. De toetsen van de vleugel streelt. <laughs> ja, ja. Um, een piano is natuurlijk, of kan natuurlijk, een heel orkest zijn. En je kunt hem als slaginstrument gebruiken of bespelen. Maar je kunt hem ook als lyrisch, als zangstem gebruiken. En Oscar alles wat dat betreft. Okay, yeah. En met name zijn touché, zijn behandeling van de, het materiaal. Dus de, de composities. Zijn aanslag. Ja. aanslag. Ja. Uh, ja, daar ben ik groot fan van geworden destijds. En dat ben ik nog steeds. En is hij daar uniek in? Ja, ik kan zeggen dat, ja, je kunt zeggen dat hij daar uniek is in, in is. En dat heeft ook te maken met de articulatie. Er zijn natuurlijk vele fantastische jazzmuzici... vele fantastische jazzpianisten... maar ik denk dat Oscar een van de weinigen... zo niet de enige is die echt... Uh, ja... alle nootjes uh, wat je vroeger met duifjes had... Uh, alle nootjes oké, okay, dan kreeg je zo'n stempel. <laughs> en ik denk dat je dat bij Oscar... ook wel uh, ja, okay. doorgaans kunt zeggen... dat alles is overwogen. En dat noem je een articulatie? Articulatie is dat er een frase komt... een muzikale frase... waarbij, uh, uh, net zoals je een, een zin uitspreekt... Ja. Uh, zoals ik zeg van, uh, mm -hmm. ik ga morgen naar... Dan weet je niet waar ik naartoe ga. Maar, want ik heb het niet uitgesproken. Ik heb het niet nee, gearticuleerd. Nee, dus nee. ik kan ook zeggen, ik ga morgen naar Zandvoort. Dan weet je waar ik naartoe ga. Ja, en ja. Met, in de muziek is dat eigenlijk precies hetzelfde. Okay, ja, dus als je een, je een, een bepaalde uh, strove speelt Of een bepaalde ja. muzieklijn. Dan kun je hem gewoon afmaken. Zo. Oh, he, dan is het weer terug. Da, okay, terug ja, een beetje voorspellen. En dat is wat hij altijd gedaan heeft. Uh, Daar is hij ook goed in. Daar is hij ja. ook zeer bedreven in, absoluut. Ja, toch leuk om dat te horen. Ook leuk om zo'n kenner... Van je toch bepaalde dingen uitlegt. En, uh, je gaat toch anders naar kijken. Ja. Anders naar luisteren, inderdaad. Ja, ja. ja. ja. en dat, ja. Komt, dat komt ook omdat ik... Uh, ja. Ik heb zoveel geluisterd. Uh, voordat ik überhaupt een piano had... om het zelf te gaan beoefenen... Mm -hmm. heb ik alleen maar geluisterd. Dus ik had uh, zo'n Walkman... Zo met cassettebandjes. Ja, toen nog, ja. En die ja, nam ik ja. ook gewoon mee naar de wc en zo. En ja. in bed, uh, slapen uh, ja. voor, voor de slaap. Na de slaap, altijd luisteren, luisteren, luisteren. Ja. Ja. Dus mijn... Mijn kennis, om het maar zo te zeggen, of mijn feel wat betreft Oscar Pieters, en dat heb ik gewoon opgezogen als een spons, zou je ja. kunnen zeggen. Maar dan bof je ook wel dat je een muzikant bent, denk ik. Hè? Dat je zeer zeker. Ja, ja. Nou, maar ik had natuurlijk ook voor iets anders kunnen kiezen, voor een andere muzikant, het had gekund, maar <laughs> omdat het zo dichtbij mij ligt, ja, zijn muziek en zijn persoonlijkheid ook, denk ik dat dat. Uh... En waarom is dat niet gebeurd? Iets anders. Heb je nog andere interesses of zo? Ik heb heel nee? veel interesses. Ja, ja, maar. Ja, ja. Nou, alles wat te maken heeft met, uh, met schepping, met creatie. Dus uh, oh, uh, tekenen, ja. schilderen. Okay. Uh, heel creatief allemaal. Heel creatief, ja. Okay. ja, ja. ja precies. En uh, ja. Alles wat te maken heeft met creatie heb ik als kind al uh, voortgebracht <laughs> en tot aan heden. Oké. Okay. Heb je ook nummers gecomponeerd? Ja, ik heb ook nog wel een aantal composities uh, gemaakt. Uh, Waaronder een nummer dat heet Morning Sunrise. Dat heb ik opgenomen met mijn bassist, Peter Björnelt. Ik heb dat gedaan op een uh, huisconcert. Ik heb een huisconcert georganiseerd. Net zoals je dat vroeger, zoals bij Hans Kerk, Bruno Dat ja. Dat heeft mij geïnspireerd. Ja. Ja. En het ook op die bijna dezelfde wijze op te nemen. En... Uh, dat heeft plaatsgevonden met een stuk of 25 mensen... net zoals he, in uh, Vielingen ja, in ja. Duitsland. <laughs> en uh, dat was een zeer uh, inspirerende avond. En Morning Sunrise is uh, ja, daar voor het eerst eigenlijk uh, op, op de band gezet. Tegenwoordig heet het geen band meer, maar in ieder geval opgenomen. Dus ja, met, met Peter Björlond, fantastische bassist. En, uh, dus daar gaan we nu naar luisteren. Ja. Morning Sunrise. Ik ben benieuwd. Eigen compositie. Zeker een mooi nummer. En ik hoor inderdaad Oscar Pieters er wel een beetje terug. Ja. Ja. De invloeden daarvan en zo. En, uh... zeg maar. en waar kunnen we jouw muziek horen? Uh, dat kan op YouTube. Als, je okay. mee, als, je, als, als de luisteraar mijn naam intikt. Gewoon Bonnie Lia, Sam. ja Oké, okay, nou. Uh, Bonnie, mag ik jou hartelijk bedanken voor deze. Toch wel interessante en heerlijke muziek. Uh, twee uur lang. Nou, ik dank voor de uitnodiging. En ja. Het was uh, fijn om hier te zijn. En over Oscar Pieters te praten. Okay. Ja. Of zijn muziek. En we gaan eindigen met Love for Sale. Luisteraars bedankt en tot de volgende keer.